Marion Koukouk met het NOS-journaal. In rebellen van de terreurbeweging Al-Shabaab verdreven uit Baidoa, een van hun bolwerken. De rebellen vluchten voor Ethiopische en Somalische troepen. Volgens ooggetuigen reden tientallen legervoertuigen de stad in, maar zijn er geen gevechten geweest. Baidoa ligt tussen de hoofdstad Mogadishu en de grens met Ethiopië. Door de verdrijving van de rebellen is Mogadishu nu weer bereikbaar vanuit het buurland. De val is de grootste nederlaag voor Al-Shabaab sinds de terreurbeweging vorig jaar zomer moest vluchten uit Mogadishu. Via het vliegveld van Baidoa werden onder meer wapens aan Al-Shabaab geleverd. Al-Shabaab heeft bevestigd dat het zich heeft teruggetrokken uit Baidoa. Het zou gaan om een tactische terugtrekking. Een mijnbouwbedrijf in Australië heeft een uitzonderlijk grote roze diamant gevonden. De edelsteen van 12,76 karaat is de grootste en zuiverste roze diamant die in 26 jaar tijd in Australië is opgegraven. De diamant werd gevonden in de Argyle-mijn in West-Australië, waar meer dan 90% van de roze diamanten ter wereld vandaan komt. De diamant wordt de komende 10 dagen geslepen en gepolijst en zal later dit jaar worden verkocht.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 Het weer, vannacht bewolkt en regen, ook overdag bewolkt, maar dan wel bijna overal droog. Met smiddags misschien wat zon. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. I'm sending you right here. But <coughs> uh, you see, love is like a. <coughs>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 Beliefde, als je ze mandaat. se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, neem Assim je me mata, ai, se eu te pego ai, ai, se eu te me delícia, delícia assim laat me mata. Ai, se eu te pego ai, ai, se eu te pego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 And I loved you every mile You drove away But now here you are again So let's skip to how you've been